Hartelijk welkom bij onze serie Eindtijd en Profetie en de kleine Profeten. Jan van Banneveld, heel hartelijk welkom. We gaan weer verder bij de Dag des Heren. En jij wilde beginnen bij Openbaring 1. Ja, daar ging Johannes, die zat op het eiland Patmos, was in ballingschap. Ja. En daar kreeg hij op een gegeven moment een visioen. Ja. En dat beschrijft hij zo. Johannes 1, Openbaring 1, vers 10. Ik kwam in vervoering des geestes, in geestesvervoering, ja. op de dag des Heren. Dat betekent dat hij in de geest vervoerd werd. Ja. Zoals ik in de auto vervoerd werd, van de, onze woonplaats daar hier. Ja. En jij ook. Ja. En zo werd Johannes in de geest door de tijd vervoerd, want God is de God boven alle tijden. Ja. En, uh, dat is dus wat anders dan wat de mensen denken, van dat de Dag des Heren dat die op de Shabbat werd... Uh, nee, heen. dat is, uh, ne, staat nergens. En die ja. Dag des Heren komt door al, bijna alle Bijbelboeken voor. Ja. Het is altijd die Dag des Heren. Dus hij kon in de toekomst kijken van wat gebeurt er. God laat hem zien ja, wat er op de hij, Dag des Heren gebeurt. Hij was deed. er in zijn geest ook. Ja, hij was er ook in zijn geest. Ja, denk ik ja. wel. Ja. Hij, hij zag die dingen. Hij zag ja. die profeten. Die twee profeten in Jeruzalem. Ja, ja. Hij zag die aardbevingen. Hij zag die bergen van vuur die in de zee vielen. Zo, ja. En dat gebeurde bij de profeten ook. Ja. Dat gebeurde bij de profeten. Kijk maar eens naar Ezekiel 37. En er staat... De hand van de Heeren kwam op mij. En de heren voerde mij in de geest naar buiten. Ja. Dus zijn geesten weer vervoerd ja. door de Heeren. En zette meneer in een dal en dan zag hij dat visioen van de dal door het doos. Ja. En het op nog meer plaatsen. Dat is altijd zo met die profeten. Die profeten die werden in een flits vervoerd naar de eindtijd. Zoals ja. straks een paar voorbeelden zien. Dan zien ze moderne oorlogen. Joel, straks wel zien. Ja. En ze zagen raketten. Wisten zij van raketten af? Uh -huh. Gelukkige mensen dat ze waren. Ja. Ja, zeker. Die, zagen, die beschrijven dat als vuurpijlen die door de lucht gaan. Mm -hmm. zo, zo ging dat. En hij zag de meest vreselijke dingen. En de meeste mensen die vragen zich daarna, nou, moet dat nou zo? Ja. Kan de Heer het daar nou niet meteen een eind aan maken? Het maakt deel uit van de strijd om het koninkrijk. En de mensen die spelen daar een rol in. Ze zijn gehoorzaam aan God of ze zijn op den duur gehoorzaam... Aan de tegenstander, ja. aan de duivel. En dan doet God dat niet. God doet die rampen niet. De mensen doen het zichzelf aan. God verbergt zijn aangezicht dan. Ja, dochter... want dat is natuurlijk wat uh, de ironie die het uh, achter zit. zit. In de vorige aflevering hebben we natuurlijk gezien dat mensen roepen uh, en, en hun ballen uh, uh, hun, hun vuistenballen tegen God... Uh, en zich niet bekeren, maar ze geven God wel de schuld. Geven, ja, natuurlijk, dat is altijd zo. Ja. Okay, Volgens Israël de schuld, ze geven God de schuld. te krijgen de christenen overal de schuld van. He, iedereen is schuldig, behalve de mensen zelf. Ja. Maar wat doet God dan? God verbergt zijn aangezicht. De dochter van Billy Graham, mm -hmm. die heeft het voor een televisieuitzending, heeft het eens een keer duidelijk gemaakt. Die zegt: Wij hebben God zelf uit onze samenleving verbannen. Ja. En ze zegt: God is een gentleman. Mm -hmm. En als we zeggen: Ga maar, Heer God, dan gaat hij ook. Ja. Wat gebeurde er als ik als leraar, als schoolmeester, mijn aangezicht verborg? Ja. Als ik even wegging, bijvoorbeeld om naar het toilet te gaan of met een collega te kletsen, uh, hm? dan werd het binnen een mum van de tijd. Een zootje. Een zootje in de klas. Ja, dat kan je wel iets Omdat voorstellen, Mijn oog er niet meer op was. Ja. En mijn. Gelukkig, goddank, beschermende en mijn gezaghebbende hand niet meer over die kinderen was. En de, kregen, de boeven, die kregen meteen de overhand. Ja. En de zwakken moesten eronder lijden. Ja. En, en, en zo Want wat dat... deed jij dan? Dan ging jij die klas uh, na laten blijven of zo? Of, uh... Ja, natuurlijk. Dan uh, kregen, kregen ze goed de scheldpartij over, van van de opa Jan. <laughs> nee, maar ja. dat, uh, ik moet zeggen, goddank, ging me dat goed af. Ja. Dat spel. Okay. Maar voor de Heer is het geen spel, hij, hij, hij vertrekt dan. Bedoeld, en, en dan krijgen ja. de machten van het kwade, ja. Ja. krijgen dan de overhand over de en wereld. En de mensen die daar niks mee te maken hebben, gewone dus de, de, de, de, de, mensen. De, de gehoorzame kinderen uit jouw klas, die moesten ook blijven, want jij kon niet aanwijzen wie verantwoordelijk nee, was. Nee, maar mijn lessen werden ook minder, want er ging tijd vanaf. Ja. En mijn humeur werd ook wat minder, ja. maar dat is bij de Heere God natuurlijk niet het geval. Nee. Maar, en die waren, de zwakke leerlingen werden ook de dupe ervan. Ja. En zo is dat met die, die eindtijd, ook God wil dat de mensen zich bekeren. Ja. En, en die profeten die hebben flitsen van de eindtijd gezien. Hm. Kijk, die profeten zoals Nahum en Obadja en allemaal, die hebben veel meer gezegd dan in de Bijbel staat. Ja. Uh, Obadja heeft jaren geprofiteerd, maar er staat één of anderhalve halve bladzijde in de Bijbel van. Een rabbijn heeft onlangs eens uitgelegd die zei, kijk, God heeft alleen maar in de Bijbel laten noteren dat wat belangrijk is voor alle tijden en alle eeuwen. Want Gods woord is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Klopt. Ja. Ja. En daarom is de profetie en alles en, en, en de psalmen hebben altijd betekenis, altijd spreekt het woord van ja. God te horen. En door de profeten ook. En die kun je dus ook altijd jullie toepassen. Wat moet dat nou nou zo? Ja. God verbergt dan op een gegeven moment zijn aangezicht om de mensen te laten zien. Dat gebeurt er nou als ik er niet meer ben. Ja. Als ik, Hij is er dan wel. Maar als ik mijn beschermende hand terugtrek. Ja. Dat staat ook ergens in de psalmen. Heer verbergen we aangezicht niet. Dat is het ergste. Wat de profeten gaan overkomen en Israël kan overkomen. Dat God zijn aangezicht verbergt. Kijk, dat was ook zo bij de eerstgeborenen uit Egypte. De tiende plaag. Toen zei God, Israëliten, ik ga die ga ik verdelgen. Van allemaal. En maak maar bloed op de beuren. De voorpost, de bovenkant en de zijkanten. En dan, dan zal ik voorbij gaan. Ja. Maar wat staat er in werkelijkheid? In Exodus 12, dat is wel heel interessant, heel kort even. Uh -huh. Want we moeten weer gauw naar die kleine profeten. Dat hebben we beloofd. Exodus 12. Dat is die laatste plaag. is dat. En dan lees ik dat uh, in vers 29. In die nacht sloeg de Heer iedere eerst geboren in het land Egypte. Hoe deed hij dat dan? Hoe ging dat dan? Dat lees ik in vers 23. En de Heer zal Egypte doortrekken om het te slaan. Wanneer hij dan het bloed aan de bovendorpel en aan de beide deurposten ziet... Dus in de vorm van de Get, de, de Gaia, van, van gai, ja. Ja. Nou, en dat is leven, en de bovendorpen ziet, dan zal de Heer de deur voorbij gaan, en dan komt het, en de verderver niet toelaten in uw huizen om die te slaan. Dus wie liep daar voorop? God beschermde die Egyptenaren lang. het mm -hmm. Dus de verderver. Het is Satan, want de heer Jezus, die zegt heel duidelijk: de boze komt alleen maar om te verdelgen en te vernietigen en, en, te, en, en te roven en ja. te stelen. Ja. Hm? En dan zegt: nee, daar is het bloed. Daar mag je niet aankomen. Daar mag je niet aankomen. Ja. Als we dan ook onder het beschermende bloed van de heer Jezus zijn, dan kan de boze je geen kwaad doen. Het ja. is zo. Prachtig mooi wordt het Oude Testament in het Nieuwe Testament. We als uh, de verderf langs de woningen gaat straks. en hij ziet het bloed van de heer Jezus uh, dat ja. hij jou gereinigd heeft. dan kan die jouw woning niks doen. Nee, halleluja. Amen. Ja. Ja. Nou, dan gaan we naar die, naar die Dag des Heren. Ja. Dus dat zag op. De, die profeten Die hebben daar flitsen van. Ja. En die profeten. Die zagen ook vaak dingen die ze helemaal niet begrepen. Nee. Ja, wat, wat weten zij? Iets van moderne oorlogstuig? Wisten, wisten wij er ook maar niks van. <laughs> maar, ja, ik weet niet of het toen allemaal zo'n pretje was, hoor. Uh, nou ja, in die tijd hadden ze ook een, hakten ze er ook ellendig op toe. <coughs> toen werden er ook al hoofden afgehaakt, hè, in die tijd. Ja, daar ja. vielen veel. Ook Johannes de Doper uh, weet daar niet meer van mee te praten. Ja, Herodes was nee. ook zo iemand. Ja. Nou, meer zijn vrouw, maar goed. Uh, hij, hij was ja, niet... maar ik bedoel dus, uh, ik begrijp wat je bedoelt, maar het was toen ook geen petje. Nee, nee, nee zeker niet. Nou, dan gaan we wat naar die kleine profeten kijken. Aha. Ook naar de dag des heren. Bij, bij Joël, in die dag des heren, dat is die bekende profeet waarvan ze niet weten in welke tijd die profeteerde en waar die vandaan kwam. Het is een hele geheimzinnige profeet. En niet zo'n grote oog. Dan vinden we meteen in Joel 2, vinden we weer die dag des heren. Dat alle inwoners van het land sidderen. Want de dag des heren komt. Ja. Want hij is nabij. Een dag van duisternis, van donkerheid. Mm -hmm. Een dag van wolken en dikke duisternis. Heb ik ook al gezien in openbaring en andere teksten. Ja, precies. Ja. En dan ziet hij een moderne oorlog. Moet je maar kijken. Ja. Als morgenrood uitgespreid over de bergen is een talrijk en machtig volk, zoals er van ouds niet geweest is, zoals het niet meer zal zijn. Voor hen uit, vers 3, verteert een vuur en achter laait een vlam. Als de hof van Eden is het land voor hen en achter hen is het een woeste wildernis. En aan hen is niet te ontkomen. Het is een, een verschrikkelijk leger, is het. Ja. En alles verwoestend en, en alles kapot maken. Dat is typisch de duivel natuurlijk, die komt al om alles te vernietigen. Het enige wat de duivel wil is verdelgen, kapotmaken, mensen kapotmaken, legers, landen kapotmaken. Ja. Het aanblik van, zijn, van het leger is die van paarden. Ze lijken op paarden. Als ratelende wagens op de toppen der bergen springen zij. Dat zijn een soort gevechtswagens en tanks. En die ratelen er over de bergen heen. Als geknetter knetter van een vuurvlam die stoppelen verteert. Mitrailleur Ja, met ja. Zo gaan ze naar de strijd. Als een machtig volk in slagorde geschaard tot de strijd. Voor zijn aangezicht bevende volken. Alle gezichten verbleken van angst. Ja. Dan gaat er verder een beschrijving van. En dan komt er op een gegeven moment... De Heer verheft zijn stem in vers 11 over zijn strijdmacht heen. Want zijn leger is zeer talrijk. Machtig is het leger dat zijn woord volbrengt. Dat is die oordeel van de volken. Ja. En dan komen die volken, worden tegen elkaar opgezet. En dan krijgt één zo'n volk een machtig leger, zoals dat van Babylonië in de tijd. En die Israël en de volken rondom verstocht, allemaal als oordeel van de Heer. Want het waren de volken zelf, de Assyriërs, de Persen, de Meden. Ja. Al die wereldwijken doen dat zo. En dit is waarschijnlijk een leger van de Antichrist. Ja, dat, dat moet dan eens wel. Want groot is de dag des heren en zeer geducht. Wie zal hem verdragen? Niet zo voort. Vandaar dat de profeet Amos zegt van uh, verlangen niet naar. Ja, precies. En nu ja. komt het. Nu komt er zoiets moois. In, in de Bijbel gaat, is geen hoofdstukkenindeling. Het gaat gewoon door. Hm. Wat staat er dan nu in vers 12? Maar ook nu nog. Er is nog wat. Maar ook nu nog luidt het woord van de heren. Bekeert u met uw hele hart en met vasten en wenen en rouwklacht. Genade dus. Weer genade. Weer zet God de deur op een kier. Ja. De deur bij de Heer staat altijd open. Al is het soms op een, een, een, een kiertje. Ja. Last, en dat is, is zo genadig. Als, ja. Alles wat God wil, dat is bekering en redding van de mensen. En redding van de mensheid. Als de mens maar roept. Daarom staat ook in deze profeet... Uh, in Joël, die zegt ook, en dat is die beroemde tekst die Paulus ook aanhaalt. Al ieder die de naam van de Heer aanroept, zal behouden worden. Prachtig. Dat zei ik wel eens tegen een, een laatste examenklas, een van de laatste lessen, jongens. Ik heb veel dagopeningen met jullie gedaan. Ik heb veel verteld ook over het evangelie. En jullie gaan lekker het leven in, studeren. Prachtig mooie tijd. Ja. Prachtig mooie toekomst. Maar vergeet één tekst niet. Je kunt al mijn natuurkunde vergeten. Ja. Behalve, nou, tot na het examen hoor, ja. maar je kunt al die natuurkunde vergeten. Maar vergeet één tekst niet. Al die de naam des heren aanroept zal behouden. En voor ieder mens komt een tijd dat er geroepen moet worden. Ja, dus als je in de problemen zit, roep de naam de heren ja, maar, maar ook als, als een vuurpeloton voor je staat en ja. klaar om te schieten. Ja, of uh, is, is, ja, of, is, is. Of met... dat ze... De, de, de, de, laat ik zeggen, ...de sport van, de, van Isis gaan beoefenen, onthoofden. Ja. Hm? Al die namen, als je de naam van de Heer aanroept... zullen ja. ze behouden worden. Al die kindertjes die ze ook vermoord hebben. Ze, is ze wat, riepen nee. de naam van de heer Jezus aan. En ze werden met gejuich door de engelen begroet. Zo geloof ik dat. En hier zegt God het ook. Ook nu nog, zegt de Heer in die grote ramp... ...denk erom, bekeert u met uw hele hart... En dan komen we in vers 18. Toen dat gebeurde, niet, ze gingen samenkomsten houden in de gemeente. De kinderen waren erbij, de zuigelingen. Iedereen ging zich bekennen, net als in Nineveh, weet je wel. Ja. Bij, bij Jonah. Iedereen bekeerde zich en uiteindelijk de koning ook, want ik kwam het laatste van zijn troon afschokken. En die nam toen inderdaad het initiatief over. En Nineveh werd gered. Wat gebeurde er toen? Vers 18. Toen nam de Heer het op voor zijn land en hij kreeg medelijden met zijn volk. En toen ging God het land verredden, is Israël redden. Ja. En wat hij aan Israël doet, wil hij ook aan ons doen. Ja. Want het is bij God geen aanzien des persoons. Ja, en mooi is dat hij niet alleen redt, maar hij komt dan ook gelijk met koren, most en olie. Ja, een grote zegen. Ja. Ja, dat is zeker. Zo is de Heer ook. Er is nog een profeet. Die hetzelfde doet. Die hetzelfde bent. Dat is de profeet Nahum. Nahum, bijna niet te vinden. Profeet Nahum, gewoon een paar bladzijden verder. Na, vlak na Micha. Ja. En wat staat hier? In Nahum 2. Ik moet even spieken. In Nahum, hoofdstuk 2. Ja, daar gaan we dan. Vers 4. Hij beschrijft ook een oorlog. Vers 3. Het schild van zijn helden is rood. En de vuurglans van de staal staan de wagens op de dag van zijn toerusting. De lansen worden gezwaaid. En allemaal speren en vuurwapens. Ja. En dan komt het. Langs de wegen razen de wagens. Zij vliegen over de vlakte. Hun aanblik is als fakkels. Bliksemschichten schieten zij voort. Ja, zijn waarschijnlijk... Uh... Van die gevechtshelikopters helikop die je die gezien hebt, die, die, die, die raketten afschieten. Ja, dat zou maar zo kunnen. Ja. Dat zou best kunnen, ja. ja. En dan staat het ook in hoofdstuk 3. En daar staat, zie je ook, vers 2, hoor: zweepgeklap, knap, pang, pang. Wielengeratel. 3, vers 2. Ja. Ja. Wielengeratel, jagende paarden, opspringende wagens, stijgende ro rossen. Vlammende zwaarden en bliksemende lansen. Dat allemaal kun je alleen maar vertalen met, uh, met modern oorlogtuig. Ja. Niet, en je ziet er nog wat. Hier in vers 16, 3 vers 16: uh, Verslinders ontplooien de vleugels en vliegen weg. Dat kunnen best helikopters zijn. Ontplooien de vleugels zeggen. En, en die vliegen weg. Hij zag dat allemaal. En dat is dus vervoering des geestes. En dat zijn flitsen van de dag des heren. Dat is eigenlijk wat Johannes overkwam in openbaring 1. In openbaring 1 niet. Want... Nee, hij, is de, hij werd vervoerd in de geest. Ja, maar hij, hij in openbaring gaat hij systematisch... moet hij eerst die zeven gemeentes toespreken. Ja, ja. En die worden vermaand of die worden bemoedigd. Ja. En dan in Openbaring 6 begint pas, ik denk nog niet de Dag des Heren, is een stuk van het begin der Weeën. Dat is het witte paard. Ja, ja. maar ik bedoel, hij werd in de geest vervoerd na de Dag des Heren. Want dat lazen ze toch in Openbaring 1. Ja. Dus ik bedoel, dat is wat Johannes daar, ja, ja, ja. daar zag. Ja. Maar in de rest, Openbaring 6. Nee, dat begrijp ik. Ja. Tot, tot en met 19. Ja. Uh, en, en, en dan ziet hij de vervolgde christenen ziet hij daar. En hij ziet het rijk van de antichrist. En hij ziet het getal 666 mm -hmm. verschijnen. Ja, en al ja. die dingen, die ziet hij. Ja, dat is de vervolgstory uh, die God, ja, ja. God ja. hem laat zien eigenlijk. En die profeten zien daar alleen maar flitsen van. Flitsen ja. van de Antichrist enzovoort. Ja. En dan gaan we kijken, ook in die tijd van Nahum, is daar nog genade? Is God nog bezig met de redder? Dat doet de profeet Sefania zo prachtig. Dat is de, de profeet Sefania is een paar bladzijden verder. Ja. En die is ook met die eindtijd bezig. Eerst hoofdstuk 1, Sephanja, vers 2. Volkomen zal ik alles van de aardbodem wegvagen. Dat is het woord van de Heer. Mens en dier, tegen Juda, tegen de volken en allen die zweren bij Moloch. Zwijg. Voor het aangezicht van de heren. Want nabij is de dag des Heeren, ja. een, een verschrikkelijke tijd, zag hij daar. En dat beschrijft hij dan zo verder in uh, 1 vers 14. Nabij is de grote dag des heren. Hij nadert haastig. Het is een dag van verbogenheid, vers 15. Een dag van benauwdheid, van angst, van vernieling, van vernietiging. Een dag van duisternis en van donkerheid en van dikke duisternis. Dan zal ik de mensen benauwen, zodat zij gaan als blinden. Want ze hebben tegen de heren gezondigd. Vers 18. Hun zilver en hun goud zal hen niet kunnen redden. Op de dag van de verbolgenheid van de heren. Ja, dat denken heel veel mensen. De dat denken dus heel veel mensen. Dat ze hun zilver en hun goud hun kan redden. Moderne dienst. Maar dat is dan echt niet zo. Nee. Je, je, je, je, en eigen... zilver en goud kan er niet. Treden. De hele aarde zal verteerd worden. Want een verschrikkelijk einde zal hij alle inwoners der aarde bereiden. Ja. bereiden. Dat staat klaar. Maar wat gebeurt er dan? Luister naar vers 2, dan krijgen we wat we net ook hadden uh, in, in, in die, die, die tekst in Joel. Hoofdstuk 2. Kom tot uzelf. Denk er maar eens over na wat dat allemaal gaat gebeuren. Ja, ja kom tot één heer, gij schaamteloos volk. En dan komt het voordat het besluit tot uitvoering komt. Er is dus nog steeds weer tijd. Ja. Tussen het besluit en de uitvoering, ja. tussen de profetie en het realiseren van de profetie zit de ruimte. Ja, precies. Ongelooflijk ontroerend, die genade van God. Ja. En dan zit God bij wijze van spreken verlangend uit te kijken. Zouden zou de Nederlanders zich bekeren? Zouden ja. de kerken misschien voorop gaan in bekeren? Ik vrees van niet. Een aantal hopen we? Ja, van harte. Oh, dat hopen we zeker van zeker. harte. Ja. En wat zegt hij? Als kaf gaat een dag voorbij, pas op. Als kaf, dat wordt zo weggeblazen. Een dag wordt zo weggeblazen. Ja. Schiet dan op. Want. Voordat over u komt de brandende toren des heren. De dag van de toren des heren. En dan komt er een woord voor ons, voor alle kijkers. Zoek de heren, alle ootmoedigen van het land. Gij die zijn verordening volbrengt. Mensen die luisteren naar uw woord dus. Zoekt gerechtigheid, zoekt ootmoed. Misschien zullen jullie geborgen worden op de dag van de toren des heren. Ja. Een dubbele belofte. zit ruimte in. Als een volk, ja, zoals de Ninevieten in de tijd van Jona zich bekeerde. Een heel volk wordt gered. Ja. Maar ook individuen werden gered. Ja. Zelfs tijdens de profetieën die God uitgesproken had over het land Canaan. He, toen Jozua eraan kwam. Ja. Alle Canaanieten moesten eruit. En, en, en, en, en Jericho moest verdelgd worden. Maar de hoer Rahab werd gered. Ja. Waarom? Omdat ze het woord Gods geloofden. En zo gaat het ook met ons. Ja, zij ze ze, ze had gehoord wat 40 jaar voor die tijd God gedaan had in Egypte. Ja. Het was een jonge vrouw. ze ja. had misschien van haar ouders gehoord. En ze geloofde het. En ze dacht, ik ga daar niet in trappen. Ik ga dat geloven. En de inwoners van Gibeon... Dus dat, ja, hadden ze hadden het ook wel... gehoord. Ze hadden het gehoord wat God gezegd had tegen Mozes. En ze zeiden van, laten we dat opvolgen. En we horen nu ook het woord van God. We hebben hier het woord van God wat er gaat gebeuren ja. als we niet, ons niet bekeren. Ja. En als de kerken niet voorop gaan lopen. Mm -hmm. En er zijn wel gebedssamenkomsten. Maar iedereen op zijn eigen wijze houdt je. Hm? Er is nog geen, geen, geen gemeenschappelijk gebed. Heel, Jericho nee, heel Nineveh kwam tot bekering omdat ze samen gingen bidden. Ze gingen samen bidden. Uh, wie ging nog meer? Uh, in de tijd van Eskia. Het hele volk ging mee bidden. Ja. In, in de tijd wat we net gelezen hebben van Joël. Ze kwamen allemaal tot geloof en, en ze riepen naar God. En ieder die de naam des Seher aanroept, zal behouden worden. Nou. We moeten hierbij laten Jan. Tijd zit erop. Maar nou, we gaan nog een aflevering verder maken over de dag van zeerden. Dus alles wat je nu niet hebt kunnen behandelen, kun je volgende keer behandelen. <laughs> Dank je, <u>, vriendelijk. <laughs> Dank je wel. Uh, het is ernstig genoeg natuurlijk. Het is heel ernstig. En, uh, en het is inderdaad zo, wij hebben het woord van God. En we zien steeds weer dat die uh, ruimte er blijft. Uh, dat God zegt van, ik geef je genade. Als jij je bekeert, ben je van mij. En dat uh, willen we natuurlijk ook heel graag dat, dat het ook voor u is. En, uh, en we hopen natuurlijk dat velen die u kijkt dat dat al zo is. Heel hartelijk dank voor het kijken en we zien u graag bij een volgende aflevering weer terug. Dus als een man gewoon zijn simpele hersens gebruikt... en zijn hersens niet laat overspoelen door zijn eigen begeerte en zijn eigen machts... oppervlakkige machtswellust, dan, dan ziet hij dat is wel gelijk. Ze zien toch dat het zo'n democratie is... Ze zien toch hoe Israël telkens gered wordt, hoe ze de oorlogen winnen. Ze zien toch hoe voorzichtig ze omgaan met hun vijanden. Maar ze blijven die vijanden steunen. Het is een oorlog, een, een ramphaal over Europa.